moet met dit NMS-journaal. In Amsterdam hebben we vanavond rond de duizend mensen gedemonstreerd op het Museumplein tegen de coronamaatregelen. De deelnemers vinden dat hun keuzevrijheid te ver wordt ingeperkt. De gemeente zegt dat de politie de bijeenkomst voortuidig heeft beëindigd, omdat niet iedereen zich aan de afstandsregels hield. Maar de organisatie ontkent dat en zegt dat alleen op het einde iedereen is gemaand om afstand te houden. De Armeense Veiligheidsdienst zegt een poging tot een staatsgreep en moordaanslag op de premier van Armenië te hebben vereideld. De kopplegers waren volgens de Veiligheidsdienst tegen het akkoord dat Armenië deze week met Rusland en Azerbeidzjan sloot... om de strijd in Nagorno-Karabakh te beëindigen. In Washington zijn naar schatting enkele tienduizenden aanhangers van president Trump de straat op gegaan om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Ze geloven net als Trump dat er bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen is gefraudeerd... Ook in andere steden zijn pro-Trump demonstraties gehouden. Er waren ook tegendemonstraties aangekondigd. Voor zover bekend is het niet tot confrontaties gekomen. Bij een brand op de intensive care van een ziekenhuis in Roemenië... zijn tien doden gevallen. Zeven anderen raakten gewond. De brand brak uit op een afdeling waar coronapatiënten werden verpleegd. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de finale ronde van de Nations League. De wereldkampioen was in Lissabon met 1-0 te sterk voor regerend Europees kampioen Portugal. Duitsland heeft in de Nations League in groep 4 van divisie A de leiding overgenomen van Spanje. Die mannschaft won in Leipzig met 3-1 van Oekraïne. Terwijl Spanje in en tegen Zwitserland met 1-1 gelijk speelde. Het weernocht is vannacht wisselend bewolkt met ook kans op een bui. De minima liggen dan rond de 11 graden. Morgen begint in het oosten nog vrij zonnig, Maar al snel gaat het van het westen uit flink regenen. Morgen wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het nrs Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. I can't ignore the hungry, I won't be blind to the poor, we all need to do something about it, let's stand up, let's shout. The fire burning deep in my soul, yeah And when I feel you, it feels like I'm in heaven It goes on forever like a diamond give it up, gotta give it up.